Zwiebeltje maar weer eens fijn maffies doen in Zooibergje. <laughs> wat is dat nou? Er staat een autoflag bij mijn Hooiberg. Jongen, jongen. Hoe komt nou zo'n chique nieuwe wagen op dit prutserige landwiggetje? Nou, ik moet eens even kijken wat het er voor een is, hoor. Een... Hé, hey, BMW. BMW LS. Oh, oh, oh, oh. Jongen, jongen. Wat een wagen. Ja zeg, hij gaat de rimpel nog open ook. <laughs> Als je me nou... Kijk eens even, het contact sleuteltje zit er ook nog op. Welke suffer laat nou zo zijn wagen open en naakt hierachter? Ik zou er eigenlijk best mee kunnen rijden, even. Deze BMW moet Swiepertje toch even proberen hoor. <laughs> Voor het helemaal donker wordt. Nou, dat is het starten zeg. Zo, nou eens even kijken hoor. Nou eventjes in ze, één... Een... Ja... Even optrekken. Eén zijn twee. Oh, wat gaat het allemaal lekker soepel? Nou, stil zijn Niet te ver, niet te ver. Nee, niks te wend. de krijg je Nou, eventjes, eventjes nog ietsje achteruit proberen. Ja, me, ah, Wat een wagentje. Nou. Supper de kriek, we gaan een noodweer. Ik kan eigenlijk best op de achterbank van deze wagen gaan slapen. Is toch ruimte genoeg? Hoef ik vannacht niet in dit vochtige hooi? <laughs> Haha, wel truuste, zwiebertje. Morgen zullen we wel verder zien. Lieve hulp. Is dat nou? Ik hoor iemand dichterbij sluipen. Er is iemand bij het raam. Schijnt niet zo met die zaklantaar in mijn slaperige ogen. Hé! Hey! Hé, hey, wie ben je? Ga weg met de drogging. Wat doe jij in mijn wagen? Schaf uit. Maak dat je wegkomt. Uh, uh, uh, uh, uh, ja, ja, meneer. Uh, natuurlijk, meneer. Ik, ik, ik dacht, uh, laat ik hem er even op passen. Uh, hij zou eens gestolen kunnen worden. <tie> Ma maar schijn nou eens met die zaklantaren op je eigen gezicht. Dan kan ik de zien wie je bent. Dat gaat je niet aan. Hm? En nu wegwezen... Of ik maak jou koud. Ja meneer. Je bent een akelige griezelige kort aangemoedde nee, persoon. Uh, nou ja, ik kan mij het zeggen. Dat praten me toch wel weer in mijn hoofdberg. berg. moet het wezen. Hier slaap je landloper en altijd. Ik zal hem gezegd formeel van zijn hooilichten. Zo waar ik veldwachter Bromsnor heet. En andere wet, ik arresteer je. Wat zullen we nou hebben, zeg? Wek jij altijd iemand zo? Als je nog eens wat weet met je geintjes. Wat doe je nu in mijn hooiberg? Ga nu je eigen kroot. krot. Een shot, dat zou je bedoelen. O, oh, dat bandiet, vooruit, mee. Ja. Zo, nou de handboeltjes om de foto's te uit, vooruit, mee. Binnen. Dag meneer de hele algemeen, de heer burgemeester. Deze man heeft een nieuwe auto gestolen. Zwieber, Zwieber, Zwieber, wat ben je me tegengevallen? Ik heb veel van je door de vingers gezien, maar dat je mijn nieuwe BMW LS hebt gestolen, dat vind ik verschrikkelijk. Uw aangestolen gestolen, burgemeester Zo waar als ik in die verrekte handboeien hang Ik weet echt niet waar uw wagen is Het is ontzettend Een prachtige BMW-LS En ik was er zo gelukkig mee Nooit eerder heb ik in een wagen zo verrukkelijk gereden Ja, hij heeft vier soepele versnellingen vooruit En Ja, zie je wel schaf uit Dat je de wagen kent ja, er is geen twijfel aan de lachbare heer, burgemeester. Beken je de diefstal, Zwieber? Ja, nou zeg, ammahula. Ik heb het echt niet gedaan, burgemeester, heus niet. Ramsnor, ik kan die leugen niet langer meer aanhoren. Vooruit, sluit hem op. Dat zal hem misschien tot andere gedachten brengen. Nou, ik vind het een schandaal, een schandaal. Ik neem het niet. Ik heb de hele nacht in mijn geslapen. Ik zal me beklagen bij de minister van Landbouw. van, van, van volksuitzichting. Nee, van het en van Waterloop. Niet meer. Wat is dat nou? Ze maar, zeggen dat je de nieuwe BMW van de burgemeester hebt gestolen. Ik? 네. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je zo slecht bent. Ja. Hier, pak aan. Ik heb wat eten voor je meegebracht. Ja, nou, eten. Mijn omsman is zwaar getikt. Ik heb het niet eens gedaan. Op, op meer wordt woord niet. En jij moet me helpen ontsnappen. Dan zal ik de dader vinden in de auto erbij. Daar kun je staat op maken, hoor. Toen nou... Ja, ja, maar als de burgemeester hoort dat ik jou op laat ontsnappen... Ik moet er niet aan denken. Ja, toen nou... ...zoveel... Nou, fruit dan. Maar als het blijkt dat je tegen me gelogen hebt... ...ben je nog niet jarig, zubisje? Nee, een Ik draai nu de deur van het slot af... ...maar jij komt er pas uit als de klok in de gang twaalf slaat. Ja, maar, Oh... was op het hoor. Ik, dacht, ik dacht weer in, pal dat, dat ik die waarloze naar hoorde aankomen. Hé, Nou, ik heb het toch in die bellen vergist, hoor. Dat is toch een ruizenmaat. Oh, oh. Swiebertje een BMW al eens gestolen. Wee, hey, ja. Swiebertje natuurlijk weer. Nee, haha. <laughs> ik zal niet de schuld krijgen. Nou, Swiebertje zal zo leren. Zo, daar is het kasteel. Even de familie uit de bellen. Niks in te doen. Swiebertje verkeerd in de hoogste nood... Mevrouw Swieber, wat is dat voor een onbeschaafd gedoe? Midden in de nacht aanbellen? Ja, maar. Eh... De, de familie en het huispersoneel hadden zich juist naar bed begeven. Ja, nou niet zeuren, kakadoren, schiet op, laat maar binnen. Oh, dag mevrouw de baroness. Ja, neemt u me niet kwalijk dat ik zo vroeg in de morgen eventjes nog eventjes aankom, maar eh, ziet u, u, u moet me wel eventjes helpen. Hè? Ik bevind me in een uh, vreselijke uh, noodtoestand. Ja, kom, kom, kom nu maar eens eventjes hier bij mij op, op de trap zitten. Dan zal ik je dus allemaal eventjes fijn uit elkaar leggen, hè. jongen, jongen met een bolk van nylon, zeg <laughs> dat is geen nachttent meer, mevrouw de Baroness. dit is een uh, complete tent. <laughs> Niet gedacht dat u er ook s'nachts nog zo uh, fijn uit zou zien, mevrouw. Maar uh, ter, ter zake, kijk, um, gisteravond, uh, toen ik naar Ben Hooiberg ging, toen was het dus zo dat ik... Uh... Als Wiebertje de hele geschiedenis van de gestolen BMW aan de barones heeft verteld, krijgt hij, ondanks hevige protesten van het huispersoneel, toestemming van de barones om op het kasteel onder te duiken. Na een uur woelen in bed, luistert hij scherp of hij niemand hoort, kleedt zich aan en verlaat sluipend het kasteel. Maar direct daarna komt nog iemand uit de kasteeldeur. Hij houdt Zwiebertje nauwlettend in het oog... ...volgt hem en springt van boom tot boom om niet te worden opgemerkt. Zwiebertje, kijk toch eens om, jongen. Hier dreigt gevaar. En wat is dat nou? Nog een achtervolger. Zozeer is de aandacht van die twee achtervolgers op Zwiebertje gericht... ...dat zij elkaar niet eens schijnen op te merken. In het maanlicht glinstert een sabel in de hand van achtervolger nummer twee. Hè? Nu is Zwiebertje plotseling aan het eind van de laan in het struikgewas verdwenen... En dan? Nou heb ik je. Wat moet je al? Los. Los. Ik. Stiek. In andere in het. Ja, laat los zeg je. Zo. Zo zo. En nou. Handel hem hoog. Op het brengtje mijn sabel. En laat je zaklompijnen vallen. Weet. Zo. zo. Oh, nou. Goedemiddag. Wie ben je? Ik. Ik. Ik. Ik. Ik ik, ik ben niet. Ja ja, ja ja ja ja. Ik zie het al. Jij bent Sjors hè? De nieuwe butler van de barones. Het is een afschuwelijk uh, misverstand, uh, meneer Bromsnor. En wie heb jij dan wel bedoeld met dat bemoeil? Hm? En wie moest hier dan wel koud gemaakt worden? Ik wilde niemand vermoorden. Alleen Zwiebertje grijpen. Zwiebertje? Ja, ja, ziet u. Nadat wij allemaal naar bed waren gegaan... ...hoorde ik gestommel ...en zag Zwiebertje het kasteel verlaten. Ik wilde hem betrappen, maar door de duisternis ...heb ik u voor Zwiebertje aangezien. Ja. Nou, Rutte, maar. Gaan we met mij mee verder. Dan kun je meteen leren wat het speurdersvak is. Maar denk erom, wees voorzichtig en kijk goed uit. Het gaat hier om een hoogst ernstig misdrijf... en een automobiel als Zwiebertje staat voor niets. Terwijl Bromsnor en Shorts het speuren naar Zwiebertje voortzetten... zoekt Zwiebertje de omgeving af. En dan ontdekt hij iets geheimzinnigs. Hé, hey, wat is dit nou voor een vreemde stapel, hobby? Dan zal ik eens even een flinke dreun tegen geven. Nou, dat ziet iets uitzonder. Ah, ik breek mijn tenen zo wat. een simpel. Dacht ik het niet? Geen berg, hooi, Maar een auto met een dun lachje hooi gekamafoleerd. Als je me nou, kijk nou, even de BMW al is. Zie heeft de gestolen auto teruggevonden. Ik <lacht> zal de bergmeester blij, wezen. Ik ben nou de grote held. De grootste detective van het dorp. Oh, wat zal die broms op zijn rode neus kijken? Oh, zo, nou is even fijn. De wagen en de burgemeester rijden. Hupsie. Hoe is dit nou? Zitten deze keer geen sleuteltjes op? Wat jammer nou. Blijf zitten waar je zit en verroei je niet. Of het prik je aan mijn sabel. Zo, ventje. <laughs> Dat is op taart, hè? En dan heb ik nog wel een getuige bij me ook. Ja. Jij wil dan maar Martijn, voorgoed met de BMW uit de voeten, hè? Ik kom zoals altijd weer precies op het juiste moment. Ja, ja hoor eens eventjes, vogelverschrikken. Ik heb nou geen tijd voor kindertelletjes. Blijf zitten waar je zit. Kom nou, met, met de wagen uit de voeten maken. Maar man, ik heb hem zojuist gevonden. Zoals ik hier sta. Ik ben de autodief niet. Maar wacht eens eventjes. Meneer Sjors. Mooie meneer. Die zaklantaren van jou, die ken ik. Die heb ik meegezien. Ja, precies. Ik zie het aan die barst in het glas. Dat is dezelfde lantaarn als die welke gisteravond op mij werd gericht. Toen ik je er bij een wees zat. Hoor eens even, mannetje. Jij bent de oude dief, hè? Swievertje hebt jou zwaar door. Ja, ja. <lacht> Allemaal dom en bezinssel, Swievertje. En nog geen breitjes meer? Voor het... Nee, nee. nee. Bromster, Bromster, wacht even. Ik zal je bewijzen dat Jos de schuldig is. Nou, voeieer hem maar eens. Dan zul je zien dat de contactstrootjes uit zijn zak komen. Belachelijke bemoeial. Bemoeial? Bemoeial? Dat woord heb ik vannacht meer gehoord. En toen begreep ik het ook al niet. Zal toch maar eens even in jouw zakken voelen, vriendje. Oh, Rappelswiebertje. Je hebt gelijk. Hier is hij ook de sleutel. Pas op. Pas op. Kijk uit. Grijp hem nou. Ja, ga ervandoor. er vandoor. Nou, nou ja. Zo hard kan ik niet lopen. Nou, geef niks, oude dikker. Kom op. Met de BMW hebben we hem zo ingehaald. En het is al bijna licht. Vraag, kom op, instappen. Dat lukt je nooit. Hm. Jij zit toch zeker geen kans om zomaar met die BMW weg te rijden? Ja, <laughs> dacht je dat? In een BMW rijden is nog eenvoudiger dan lezen en schrijven. Dat heb jij dan ook nooit kunnen leren. Ja, hou jij je weer nu weer een mond naar maan. En doe het portier achter je corpus dicht. Even starten. Hoepsakee, is één... Zit twee. Zit drie. <laughs> Kijk die shorten de zolder, zeg. <laughs> Zo. Nou is ze vier. Nou, eventjes klemrijden. Hebben. Zo. En gooi hem nou meteen met de handboeien om. He? Hij kan nou toch geen pap meer zeggen. In een andere wet. Ik arresteer u. Vooruit. De wagen in. Op weg naar de edelachtbare heer burgemeester. Sviertje, Volgers. <laughs> nou, zeg. Dat zou je niet laten zitten, hè, Dan word jij bang. Haha, <laughs> weet je wat dat betekent? Vol gas met een BMW LS. 120 km per uur. Met het kronkelende heerschap achter is als wie maar eens een beetje kan op doen, hè? weer terug is. Wat een grootse morgen. Swieber? Dank ja, nee. u. Het spijt me oprecht dat ik je valt beschuldigd heb. Hein? Maar ja, je, je, je praatte ook zo verwarmd. Nou, ja, dat, dat, helemaal niet, uh, burgemeester. Maar die, die, die, die, die, die misselijke broms, nou, dat beschuldigt mij altijd het eerste. Swiebertje, altijd Zwiebertje, altijd heeft Swiebertje het gedaan. Dat, dat, dat heb je nu, inderdaad, Swieber. Ja. Je bent een held. Je bent eenvoudig geweldig. Nou, zegt u maar... Geweldig eenvoudig, meneer de burgemeester. En wat moet het nu met jou, huh? George? Nogmaals, uh, burgemeester. Ik heb nooit de bedoeling gehad uw wagen echt te stelen. Toen ik de BMW-LS onbeheerd met contactsleutel aantrof... kon ik de verleiding niet weerstaan staan er even mee te gaan toeren. Daarna durfde ik niet meer bij daglicht terug te zetten... en reed hem zo lang naar een landweggetje. Ja, ja, ja, ja. Laten we deze zaak dan maar in de doofpot stoppen, hè? Romsnacht, uiterst dom van om een nieuwe BMW-LS met de sleutel erin te parkeren, hè? Ik heb liever dat niemand ervan hoort. En jij, Swieber? Jij gaat als dank voor je speurwerk zaterdag de hele dag met mij in de BMW-tour. We maken er een heerlijke dag van. Nou, nou dat, dat is ruizachtig, burgemeester. Maar laten we dan, dan met z'n allen gaan. Ik en u en... en <lacht> Kijk om bij ons bij de, de picknick de broodjes aan te raken, hè? E, e, e, En dit kan nog intussen in de bosjes naar te zoeken. <laughs> die is toch zo goed in speurwerk? Ja, laat Swieber los, plansnor. En maak maar een hier ja, ja, ja, kom nou, zeg, alsjeblieft, laat la, maar la, la, los. Denk erom, al, al, anders ga je zaterdag niet mee in de BMW.